Het weer: bewolkt en regen, er staat veel wind, mogelijk langs de kust storm. Overdag eerst droog, later opnieuw buien. De wind neemt af. Middagtemperatuur 6 tot 8 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lekker. Een hele goede nacht. Het is uh, twee minuten over vier. En je luistert naar een nieuw programma hier op Radio 1 van BNN. En uh, nou ja, je bent gewend om in de tijdstip uh, altijd te bellen naar Radio 1. En dat kan nu natuurlijk ook naar 0800 1121. En als je je dan afvraagt, ja, maar waar zou ik dan voor bellen? Nou ja, omdat het een nieuw programma is, mag je natuurlijk altijd een vraag stellen of gewoon tips geven of suggesties doen. Dus dat kun je sowieso doorgeven als je belt naar 0800-1121. Maar het gaat ook over uh, flirten, versieren. Ja, hoe pak je dat nou het beste aan, het meest tactisch aan? Het is bijna Valentijnsdag, dus misschien heb je wel iemand op het oog... die je nog uh, voor aanstaande vrijdag zou willen veroveren. Het zou zomaar kunnen. Nou, Wat sowieso een goede tip is, is uh, om in ieder geval heel veel oogcontact te maken... En uh, het schijnt zo te zijn dat mensen die heel goed zijn in flirten... dat die nog meer de aandacht op zich vestigen... dan iemand die bijvoorbeeld heel aantrekkelijk is. Dus stel, je komt een kroeg binnen en er staan heel veel mensen... en iemand die ontzettend knap is, maar heel erg saai uit zijn ogen kijkt... of helemaal geen aandacht heeft voor mensen op zich heen... die uh, trekt minder de aandacht dan iemand die bijvoorbeeld heel goed is... in het uh, flirten met andere mensen... En uh, nou, ik kan me wel voorstellen dat dat inderdaad wel klopt. Want zelf dan valt het me meteen op als een jongen heel erg ja, een soort open uitstraling heeft. En uh, wel meteen laat merken dat hij ja, zin heeft om een gesprekje aan te knopen. En ook wel een, een leuke, vrolijke uitstraling heeft. Nou goed, wat zijn uh, jouw ervaringen ermee met flirten? 0800-1121, ben je er goed in of ben je er heel erg slecht in? Dat kan natuurlijk ook. Dat uh, kun je allemaal vertellen als je belt naar 0800-1121. En ik heb trouwens uh, gisteravond de documentaire over de doors gekeken. Of, nou, ja, Het is meer een, een, een, een beetje een fictieve film, maar ook een documentaire. Dus het zijn echte oude beelden, maar het is ook een, een stukje nagespeeld. Uh, When, When You're Strange heet die. En nou ja, die Jim Morrison... Dat Was toch wel een enorme flirt, maar die had het gewoon van nature in zich, die die ja, hoefde maar uh, een beetje lachend om zich heen te kijken. En uh, de vrouwen, die uh, kwamen als ja, hoe zeg je dat als vliegen op de stroop kwamen ze op hem af, dus hij uh, was er in ieder geval wel goed in. De doors, hoor je nu: People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked.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 People are Strange en daar is de film naar vernoemd die ik dus gisteren heb gekeken. When you're Strange, echt een aanrader trouwens. Niet alleen als je een fan bent van de Doors, maar het is ook gewoon ja, een mooie geschiedenis over hoe, hoe die hele band is ontstaan. Ook wat je vooral hoort in dit nummer, bijvoorbeeld: ze hadden geen basgitarist. Dus de muziek was eigenlijk ook heel raar. Daarom past het nummer People Are Strange ook wel heel goed bij ze. Um, het is bijna Valentijnsdag. En uh, dan wil je misschien wel iemand versieren. Of misschien uh, herinnert het je aan dat je ooit je man of je vrouw hebt versierd. En hoe deed je dat dan? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. 0800 1121 is het telefoonnummer. En ja, wie kan er nou eigenlijk het beste flirten? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Mannen of vrouwen. Wat zijn goede tactieken? 0800-1121. En um, even kijken. Willem, een hele goede nacht. Hallo? Hallo Willem. Ja, Willem Berend. Hi. Ja, ik wil graag als taalkundige... en ik doe niets anders mijn hele leven... de woorden vleurten... en... Uh, vleurten en... Uh, het andere woord was... Uh, versieren? versieren uitleggen. Dus uh, de, de, de betekenis ervan. Forcieren is altijd forceren. Altijd. Dat is altijd. forcieren en forceren zijn hetzelfde woord. Maar ja, voor, maar na de hand ga je dus met slingers forceren. Hm. Maar het eerste, versieren, is forceren. Dat is hetzelfde woord. Dus dat gaat nooit uh, dus, vanzelf, bedoel je? Nee, dat gaat niet. Meer. Dan moet je... Dan moet je iets voor doen. Dan moet je dus de ene moet de andere veroveren. Ja. ja? Of je moet eerst liefde op het eerste gezicht. Dan heb je geluk. Ja. Oogcontact. Ja, dan wel. Maar soms moet je versieren. Vooral in een bar. Met een drankje. Met een hapje. Met liefde. Met een dansje. Zo moet dat. Ja. En een flirtje. Een flirt is. Een flirt is maar even. Dat is een flirtje. Een flirtje. Dat je moet dialecten spreken. Dus een fleurtje, een fluggertje, een fluggertje. Een flirtje. Die niet goed uitgesproken. Een Ja. Een Bent u daar tevreden mee? Nee, nee, want je moet nog uitleggen wat dat dan is. Even een flirtje. Een flirtje, een Het Is fleurtje, maar eventjes. Een flirtje is... Je, je bent wel met iemand getrouwd... en dan wil je toch nog iets anders tussendoor. Want verandering van spijs doet eten. Ja. Ja. En seks is ook eten. Ja, is voeding voor geest en lichaam. En dus doe je het flirt. Flirt is dus eventjes ertussendoor. Ja, Kun je het nu begrijpen? Een flirt is dan iemand die je voor heel even hebt. Maar wat is dan het flirtje. werkwoord flirten? Een flirt is dus verbasterd tot flirt. Ja, oké. Okay. En ik hoor, als je dus dialecten spreekt... zoals wij hier in Maastricht en Limburg... op de grens van Frankrijk, de flirt is internationaal... Flirt, dan weet je dat het vlucht, vlucht, vlucht, vlucht, vlucht. Je vlucht dus in een ander patroon van de alledaagse sleur van als je getrouwd bent. Je wilt dus wat anders. En daar is het woord flirten van afgeleid. En daar wordt flirt van afgeleid. Oké, okay. nou ja, van Willem, dat is in, inderdaad een hele andere benadering dan hoe ik flirten en versieren eigenlijk zou uitleggen. Ja, maar toch is het zo. De taalkundige ja. benadering is het. De, de, de woord, de, ik, ik breng het woordbeeld weer terug. Ja. Ja. Maar in het dagelijks ik... leven is, is, het natuurlijk, is flirten niet altijd een vluggetje. Ja, maar zo is het ontstaan. En, en, en, en, en, ja, als je echtgenoot er niks van weet, dan is het allemaal heel leuk. <lacht> ja, lach maar. Jij weet van. Ja, ik ben nu 3,5 jaar bij mijn vriend. Dus ik denk, als ik nu al toe was aan een vluggertje... dan zou het wel een heel slechte relatie zijn. Vluchtje, vluggertje. Dus haars, vluchtje, vluchtje. De hagenmaat spreekt zo. Okay. En om het woord te fatsoeneren... en het een beetje te verbergen... heeft men van vluggertje, vluchtje gemaakt. Nou. Want vluchtje, vluchtje is niet zo, uh, niet zo positief. En als je flirtje heet, dan heb je helemaal uh, een probleem. Vleert, schrijf je. Vleert. Vleurt. Ja. Ja. Het lijkt is, allemaal op elkaar. Is Frans. Het is ook Frans. Ja, ja, ja. ja. Hey Willem, dat, dank dat je uit... dankjewel. wel voor deze benadering, in ieder geval. En uh, nou, ik wens je nog een hele fijne nacht. Alsjeblieft. Dankjewel dank ja. Willem. En een leuke Valentijn. Ja, het zijn Valentijn. Ja. ja, ik heb dat woord niet zo. Veel en dien. Valentijn, men doet iets voor een ander. Veel en dien. Valentino, veel en Dienen. Men gaat een ander... ja. Ja. Men gaat een andere uh, leuke dingen geven. Een, een presentje, een cadeautje. Maar dat is, wordt helemaal ja. uitgebuit door de commerce natuurlijk. Ja, maar het gaat nu over het flirten en het versieren, Willem. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel ja, voor het je bellen. Mag, dag allemaal. Oké, okay, dag. Hé, hey, um, Koen, het ging nu over onder andere uh, de, de buitenlandse benaming, volgens Willem. Maar um, jij hebt ook wel een verhaal over flirten in het buitenland, toch Koen? Ja, dat, uh, dat klopt, ja. Vertel. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ben een, uh, een, een tweetal jaar geleden ben ik, uh, met een uh, goede vriend van mij zijn we. Dachten we van, hé, hey, laten we op Vakantie gaan. Uh, waar gaan we, naartoe? Uh, we gaan naar Berlijn. Uh, dus de trein gepakt en opeens stonden we daar en um, wat het was, die jongen die, uh, die die had een die was best wel verliefd op een meisje en uh, zij had eigenlijk tegen hem ze, ze wilde niet en uh, toen ging hij op vakantie en toen had ze tegen hem gezegd van nou jongen weet je wat doe maar waar je zin in hebt op vakantie en als je terugkomt dan uh, kijken we samen wel verder wat dit gaat, gaat worden. Oei. En uh, ja, dat heeft hij toen uh, iets te letterlijk. Uh, <laughs> heeft hij dat? Uh, Zeg maar, proberen te begrijpen. maar Ja, ja daar was ik al bang ik, voor. Ik denk, ik denk dat elk meisje dat zoiets vraagt, dat voorstelt, eigenlijk dan stiekem wil dat de jongen dat dan niet doet. Nee, precies. Nee, nee ja, dat had ik ook door, maar hij niet. Oh. En uh, wat het grappige was, we, wij, uh, we zijn allebei uh, flitten, is, ik, vind het een, ik vind het een hobby. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Mm -hmm. en, uh, en 9 van de 10 keer echt zonder, ook zonder intentie... Uh, gewoon leuk met, met, met een meisje wat, wat, wat het oog opakt en wat, wat, met klets en zo. Maar wat er dus gebeurde daar, dat was, dat was heel bizar. Want zijn, zijn, zijn plan van aanpak uh, verschilde nog met die van mij. En uh, normaal was het zo in Nederland dat, uh, dat, het, uh, dat het mij makkelijker afging dan hem. Ja. En uh, dat had niks met uiterlijk te maken, want we zijn allebei hartstikke lelijk. <lacht> en, uh, maar in, het, in, in, in, in Berlijn was het echt overduidelijk dat, dat zijn manier van uh, te werk gaan meer succes had. En in Nederland andersom? Ja. Nee. ja. Zelfs nog dat wij, uh, dat wij op een uh, door de dag zijn we ook doen thuisgekomen. En um, dat we eigenlijk regelrecht van het treinstation gewoon weer de kroeg in zijn gedoken. Want we hadden nog wat euro's over en het was toch al laat. En... Uh, dat, dat we toen meteen echt... dat, dat we die realiteit kregen van... hé, wacht, maar dit gaat... dit ging een half uur... of een, een halve dag geleden in Berlijn... dan ging het allemaal nog een stuk anders dan nu. Nou ja, maar wat, wat, wat is dan het grote verschil... tussen jullie manieren van flirten? Want dat is dus gewoon een cultuurverschil. Dat is een cultuurverschil. Dus ja, maar wat, wat is het verschil in jullie tactiek dan? Wat is voornamelijk jouw tactiek... en hoe pakt hij het aan? Uh, nou, uh, wat, wat, wat ik doe is... Weet je, die, die Aziatische jongen het alle Ja. <laughs> nou, ik vind het heel leuk om, uh, om gewoon een beetje inderdaad... Uh, wat oogcontact en gewoon een beetje speelt met de meisje te kletsen. En, uh, en dan een beetje afwachten hoe het meisje reageert. En, uh, want ja, je, je kunt ook gewoon een leuk gesprek hebben... zonder dat de meisje interesse heeft. Dus, en dat een beetje aftasten. En hij, hij stort zich er echt helemaal op. <laughs> en uh, ik kijk een beetje zo... Uh, als ik, mocht ik daar behoefte aan hebben, dan ga ik zo een beetje de hele avond een beetje zo open van, nou, wat, wat is leuk en wat is niet leuk en wat zou kunnen en wat zou niet kunnen. En hij kiest er gewoon één uit. Ja, die vind ik leuk en daar gaat hij voor. Oké. Okay. Um, wat en agressievere het, en, en, tactiek heeft hij. Nou ja, niet agressiever in de vorm van, maar meer wel, wel, wel vasthoudende. Dus, dus hij, hij laat niet zo snel los. Ja, een soort pitbull. Ja, ja, <laughs> ja. ja. Ja, zo ziet hij er ook een beetje uit, ja. Klopt. <laughs> nee, maar hij is gewoon heel fanatiek eigenlijk. Als hij, één, uh, ja, als hij een, een doel heeft, ja. gaat hij er recht op af. En als, dat ja. dan net, als hij dan net de verkeerde heeft uitgekozen... dan heeft hij dus niet zoveel ja. succes. Ja, dan heeft hij pech. Ja, dan ja. heeft hij echt pech. En geeft hij ook gewoon maar echt niet slag. op? Nee, nee, <laughs> nee. Nee, dat is, uh, ik, uh, ik uh, vind het heel knap van hem. Ik doe het nu na. Ik, ik ben dan misschien, misschien uh, meer een opgever dan hij is. Nou ja, jij kiest wel een wat veiligere manier. <laughs> Ja, zeker, zeker, Maar hoe kan het dan dat jouw manier in, in Berlijn niet werkte? Um, ik, wat, wat ik mee is dat ik, ik heb heel veel uh, vrienden heb gemaakt in Berlijn. Want ik denk dat, uh, <laughs> dat, dat, uh, ja, dat mijn toename meer als vriendschappelijk werd beschouwd... dan als, uh, als, uh, als uh, vluchtig. Ja, oké. Okay. Ja, dat weet ik zo. Aha, maar dus wat je... ik nou... Wat wat nou, wat ik, en dat heb ik later, heb ik dat, heeft iemand mij dat verteld. Um, ik heb een uh, meisje ontmoet die hier studeert, die uit Spanje komt. En um, die vertelde dus dat, uh, uh, toen ze hier een paar weken was, dat ze, uh, um, en zelfs heel knap om te zien, zij wel, zij is heel leuk. <laughs> en dat, dat vrienden van haar, of tenminste jongens die zij beschouwde als vrienden en, en uh, en collega's en studiegenootjes en zo. Dat ze op een gegeven moment tegen haar zei van alsjeblieft, stop met me met flirten. Terwijl uh, haar manier van omgaan met mensen, zoals ze vriendschappelijk met, met mensen omgaat in Spanje, uh, blijkbaar op Nederlander weer als flirterig overkomt. Oh, dat waren nu Nederlandse vrienden van haar studie, mannelijke ja. vrienden. En die uh, ja. vatten haar uh, gedrag op als flirten. En voor haar was ja, het gewoon. Inderdaad. Oh ja, dus het is echt het, gewoon ja. een cultuurverschil in manieren van flirten dus. Ja, ja, ik vind het heel interessant. Ja, maar het is wel goed dat jij in het goede land woont dan. In ieder geval dat je niet in Berlijn woont. Nou... Want daar heb je minder uh, succes. Uh, <laughs> nou, het is, het is een... een uh, ik, ik zou heel graag uh, met de meisjes flirten zoals ze dat in Spanje doen. Ik vind het toch al iets leuker. Dat, dat gaat, gaat veel uh, toch overdrevener en... Uh, ook meer to the point. Ja. Dus ja, het Spanjaarden, Spanjaarden en Italianen en Fransen die zijn naar nou, wat ik dan uit ervaring weet van mijn vakanties, die zijn uh, ja. Uh, ja inderdaad over de top charmant. Ja. Dat, dat het bijna gewoon dat je denkt van ja, nee, maar nu maak je gewoon een grapje. Ja, maar voor, dat wat het dus blijkbaar is en dat dat um, voor hun is het helemaal niet zo. De manier, als zij zeg maar gewoon met jou om zou misschien gaan ze wel uh, vriendschappelijk met je om, en vat je dat op als, als, als overdreven vleuttig gedrag? Ja, nee, ja, ik heb echt een keer. Ik heb een keer een, een Franse vriend gehad. En, mm. uh, en die, kwam, die was ook nog half, kwam die uit Chili. Dus was, oh ook, dus was helemaal... Uh, nou, die, die was ja, gewoon... Precies, in die zeggen. was emotioneler dan ik. Dat is echt zo. <laughs> dat ik af en toe dacht van... Nou, ik voel me echt, ik voel me echt een horreker. <laughs> gewoon een gevoelloos persoon ben ik vergeleken met hem. Terwijl ik dan, ja... Maar waar was? moest hij om huilen dan? Moest hij, moest nee, huilen hij, hij, om... hij maakte of het altijd heel groot, zeg maar. Terwijl ik dacht van... Nou, nou, nou ja we zijn net uh, een paar weken bij elkaar. Zo bijzonder is het allemaal niet. En hij, uh, ja, en hij was heel open over zijn gevoelens. Ja, nee, ik trok dat helemaal niet. Ik vond dat best wel, uh, best wel intens. Maar wat zei die dan? Nou, gewoon heel erg over hoe, hoe speciaal het was dat we bij elkaar waren. En uh, dat, we, dat het helemaal uh, zo hoorde, zo bedoeld was. En. Uh, oh. Ja, nee, dat was echt een ik beetje te mars Dus toen heb ik het uitgemaakt. Nou, toen moest je helemaal huilen. Ja, dat vind ik nou ook heel erg <laughs> En dan ondertussen, ondertussen al klaar over dat Nederlandse man uh, een beetje zijn gevoelens opkropt. En. Uh, ja, nee, daar heb je mij nog niet over horen klagen. Maar. dan ja, uh, niet, zang, dat Nee, maar dat niet op zich. Um, nee, doe mij maar gewoon zo'n lekkere, nuchtere Hollandse boer, inderdaad. Ja, zo weet je. Die uh, schouders ophaalt bij elke snik die jij. Uh, met elk ja. kaartje dat jij laat gaan. Ja, precies. We ja, doen nou, gewoon nou allemaal normaal. Ja, zoiets. <laughs> ja, maar voor jou dus liever een, een Spaanse schone, begrijp ik. Nou. Ik moet zeggen dat ik aan dat meisje heb ik uh, toen gevraagd van oké, okay, uh, ga nou, wil je, wil je me plezieren? Want ik ben heel benieuwd. En uh, voor, de, voor, de, voor de grap, en uh, ja, uiteindelijk bleek het minder voor de grap dan wat ik eigenlijk bedoeld had. Maar ga nou eens, wat zou jij nou doen als ik als we in Spanje stonden en ik was gewoon Spanjaard. En jij zou, zou met mij flirten. Zoals jij dan met die jongens dat Je denkt van die vind je leuk en daar ga je voor. En ik was, ik vond het doodeng. Wat zij deed toen? Ja, dat, was, dat is zo direct. En dat, dat, wat ze deed, dat was. Ze, ze, ze, ze kwam aanlopen en ze ging een, uh, ik denk een kleine 4 centimeter met haar gezicht van mijn gezicht afstaan. Echt? Praktisch al in mijn oor fluisterend en dan met haar hand ook in mijn broekzakken en zo. <laughs> het, ja, echt. Ik vond het echt heel intimiderend. Dus ik snap ook wel dat dan... Dat, uh, dat, dat, dat, uh, ja, voor mannen is het sowieso niet fijn. Heel ongemakkelijk als ze vrouwen flitten. <laughs> dat wel vaker zeer. Ja. ja, ze maar hebben uh, wel ja. echt, echt veel passie inderdaad. Daar in het zuiden van, uh, van Europa. Kunnen Onwijs, we, daar ja. kunnen we toch nog wel wat van leren, denk ik. Misschien voor de komende dat, dat vaand... denk ik Valentijnsdag. Ja. <laughs> nou, Koen, dank je wel ja. in ieder geval. Voor je mooie nou, interculturele benadering van het flirten. <laughs> ja, en, en, hey. En een fijne reis naar huis nog, denk ik. Zo te horen. Ik ben bijna thuis. Nou, dus, uh... dat bedoel ik. Nog een fijne nacht dan, hè? J jij ook. Oké, okay, dankjewel. Hoi, oh, yeah. 0800-1121. Kan jij goed flirten of niet? En wat doe je als je iemand leuk vindt? 0800-1121. 0800-1121. A man confused. That must have been. But I don't care. I feel the way your shoulders bend. Got a degree in philosophy. philosophy, so you think you cleverer than me? I'm so smart. But I'm not just some drama queen, 'cause it's where you at, not where you've been. So what do you? Dat Amy Winehouse dan zingt: I can only help you if you can help yourself. Terwijl dat dan op haar heel erg van toepassing was. In 2011 is ze namelijk overleden. En ja, is, ik weet niet of het nou bewezen is of wel. Maar um, het kwam in ieder geval door haar overmatige alcohol- en drugsgebruik. Dus ja, als er iemand geholpen moest worden, dan, dan was zij het wel. Um, je kan bellen naar 0800-1121 als jij uh, goede verhalen hebt over hoe je iemand moet versieren. En uh, dat komt omdat het bijna valentijnsdag is. Maar ook omdat ik gewoon heel erg benieuwd ben ja, hoe je dat dan aanpakt. Hoe doe je dat? Als je iemand leuk vindt, hoe ga je daar dan mee flirten? En uh, is dat succesvol of niet? 0800-1121. Ik moet zeggen dat ik zelf, uh, ja, sinds ik een, een relatie heb, dat ik uh, wel... Um, een stuk minder actief ben geworden in het flirten. Als ik nu uitga en in de kroeg sta, dan is het vaak zelfs... ja dat ik gewoon een soort van uitstraling heb van... nee, doe maar niet je best, want ik ben toch al bezet. Terwijl het heel vaak bij uh, vrouwen andersom werkt. Die, die ruiken volgens mij als een man al bezet is, als een man al een vriendin heeft... En dan uh, wordt hij ineens tien keer zo aantrekkelijk of zo. Dat is heel raar hoe dat werkt, maar goed. Uh, Joop, ik weet niet of jij dat uh, herkent, maar goedenacht. Goedenacht. Hi, wat, vertel eens, hoe uh, is het in jouw liefdesleven? Nou, mijn liefdesleven... Um, ja, dat gaat best. Maar ik vind, uh, kijk, Radio 1... En dan gaat het een beetje over lijden en over... Uh, ja, ik, ik vind het zo min. BNN... Uh, dat... Je vindt het onderwerp vind niet het leuk? Onderwerp... Nee, ik vind het echt heel triest allemaal. Oh, maar waarom bel je dan als je het onderwerp niet leuk vindt? Om dat even te zeggen. Dat radio, radio 1 moet toch ergens over gaan. En uh, nou, Dit is een beetje een kinder... Uh, jullie moeten gewoon uh, naar 3FM of zo. Of, nou ja, als jij het niet leuk vindt, dan uh, kun je dat doorgeven. Maar bij deze is het dan genoteerd dat Joop het onderwerp niet leuk vindt. Dus dankjewel voor het bellen in ieder geval. En als je ook wilt bellen naar 0800-1121, dat kan. En ik ben heel erg benieuwd, ja, hoe pak jij dat dan aan als je iemand leuk vindt? Wat doe je dan? Ga je dat dan uh, negeren, dat gevoel? Of denk je dan van, nou, ik ga er gewoon op af. Ik doe het gewoon. Uh, 0800 1121. Ik ben heel erg benieuwd. Het is namelijk bijna Valentijnsdag. Dus misschien moet jij wel uh, iets gaan doen de komende tijd... om iemand te gaan versieren. Als je nog geen vriendje of vriendinnetje hebt. En um, nou, misschien ook wel niet. Misschien heb je al jaren geleden iemand veroverd. Nou, hoe pakte jij dat toen aan? Bestond er nog helemaal geen internet, bijvoorbeeld? En heb je gewoon, uh, ja, ben je gewoon recht op iemand afgestapt? 0800 1121 en dit zijn de Beatles. Come together. Beatles and Come Together. En uh, wat ik nog begreep van mijn ouders... was het in de tijd van de Beatles en de Rolling Stones... dat je of van de Stones was, of je was van de Beatles. Ja, dat was dan eigenlijk een beetje een dilemma. Van ja, wie kies je nou? En uh, ja, ik draai nu wel de Beatles... maar toch denk ik dat ik meer van de Rolling Stones zou zijn geweest. Want ja, dat, die waren dan toch net iets cooler en net iets stoerder. Maar ja goed, ik vond het dan wel weer een van de stoerdere nummers van de Beatles. Maar ja, dat zijn van die dilemma's waar je dan soms voor komt te staan. En er is zelfs een hele website over dilemma's gemaakt. Omdat het gewoon wel leuk is om erover na te denken. Als je nou echt tussen twee dingen moet kiezen. Wat kies je dan? Dan kom je erachter wat je eigenlijk heel erg belangrijk vindt. De website waar ik het over heb heet trouwens het Dilemma op dinsdag. Het is een Facebook pagina die nou ja, goed, heel veel dilemma's elke dag... Post en dan kun je daarop reageren van welke uh, van de twee kies jij. Ja, en het, en het eigenlijk soms zijn het hele flauwe dingen als uh, bijvoorbeeld je kan de lokale weersomstandigheden bepalen of je kan op elk moment onzichtbaar worden. Wat van de twee kies je dan? Nou vind ik die wel heel abstract, want dat lijkt me vrij uh, onwaarschijnlijk. Um, nou ja, wat ik wel een hele mooie vond bijvoorbeeld is. Uh, of je mag een tijdreis maken naar een dag in het verleden. Dat lijkt me sowieso wel echt heel gaaf. Of je kan voor één dag vliegen. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd... als jij voor dat dilemma wordt gesteld... wat zou je dan het liefste doen? Ga je dan liever een dag terug naar het verleden? Waar wil je dan naartoe? Of wil je gewoon één dag ervaren hoe het is om te kunnen vliegen? Het is een beetje fantaseren, een beetje wegdromen. Want natuurlijk nou, kan het allebei niet. Misschien ooit wel, trouwens... Je weet maar nooit wat de techniek allemaal voor elkaar krijgt. Maar voor nu, ja, als je nou mag kiezen, of je moet kiezen... of je één dag terug kan in de tijd. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, terug in, de, in het verleden van je eigen leven. Maar je kan ook bijvoorbeeld uh, terug naar de tijd van de dinosaurussen... als je dat veel leuker lijkt. Of je mag voor één dag kan je vliegen. Ja, eigenlijk is deze voor mij uh, wel heel makkelijk, want ik zou dan zeker kiezen voor één dag vliegen. Maar misschien denk jij er anders over. 0800 1121. Zou je liever terug willen naar het verleden... of zou je liever voor één dag willen weten hoe het is om te vliegen? En ja, waarom ik dat zou willen om te kunnen vliegen... omdat je sowieso veel sneller bent. Maar ook omdat het me zo gaaf lijkt om alles vanaf bovenaf te kunnen zien... in plaats van gewoon ertussen te staan. Dan heb je letterlijk heb je gewoon een... Helikopterview. Hoe gaaf is dat... als je dat een keer mee kan maken. 0800 1121 als jij voor dit dilemma staat. Welke van de twee zou je dan kiezen? Dit is nieuwe muziek van Jet Rebel Tonight. tonight. En dat is uh, nieuwe muziek van een Nederlandse artiest. Heel erg talentvol, uh, al zeg ik het zelf. En um, nou, ik heb het over dilemma's, want uh, soms kom je wel eens voor een dilemma te staan. Er is zelfs een hele website voor opgericht, die heet Dilemma op dinsdag. En nou is het dan wel zondagochtend, maar ja, ik ben toch wel benieuwd. Als jij het dilemma voorgelegd krijgt, je mag één keer een tijdreis maken naar een dag in het verleden. Of je kan voor één dag vliegen. Nou, ik zou kiezen voor uh, één dag kunnen vliegen. Omdat het me gewoon geweldig lijkt om vanuit een ander perspectief alles te kunnen bekijken. En uh, Alex uit Noordwijk, goeienacht. Goeienacht, hallo. Hi, ja, je bent uh, onderweg naar huis, hè? Bijna thuis. Ja. ja, ik sta bijna voor de deur, ja. <laughs> nou, ik ga je nog heel eventjes uh, ophouden dan. Want uh, ik ben heel erg benieuwd, wat zou jij dan kiezen? Ik zou er kiezen om een dag terug te gaan naar het verleden. Terug naar het verleden. En naar waar precies wil je dan echt terug? Naar Weet ik veel, de middeleeuwen of zo? Of een, een, nee, het verleden nee, van je eigen terug. leven? Nee, mijn, ja, mijn vader en mijn broer zijn heel jong uh, overleden. Ja. En uh, ik uh, heb hun gewoon het veel te kort beweegd. gemaakt. ik was zelf zes, toen overleed mijn broer. Zeven overleed mijn vader. Oh. En ik zou gewoon nog wel een dag met hun door willen brengen. Ja, dus je hebt echt uh, bijna niks meegemaakt uh, eigenlijk van hun in je leven. Want als je zo jong bent... Dan kan je, denk ja, ik weinig. Sorry. Kan je je nog iets herinneren van je vader en je broer? Ja, ja zeker. Ja, ik kan wel een paar dingen herinneren van mijn vader, sowieso, mijn broer ook. Maar ja, dat zijn natuurlijk, ja, je bent jong en. Ja, ja het gewoon, achteraf voel je wel verhalen van, uh, van bekenden. En van. Uh, ja, ik zat toevallig in een kroeg en er zat iemand een heel verhaal op te scheppen. Over dat hij zo'n goede vriend had vroeger. En dat hij altijd, als je de kroeg in kwam, dat het altijd met hem feest was. Bleek het dat hij over mijn vader had. Oh, echt? Achteraf. Ja, ik zat in de bar ik zei ik ben zijn zoon en toen zat hij te vertellen, hé, wie, wie ben, je dan? ben je dan, Milan of Alex? Nee, ik ben Alex. Ja, dat is wel leuk omdat je dan ja, bepaalde dingen dan af en toe wel eens meekrijgt en zo. Maar, oh, wow. uh... Dus uh, hij was in ja, ieder geval gangmaker? Uh... Ja, oh, ja, ja, ja. zeker. <laughs> en wat weet je nog meer over hem? Ja, nou gewoon, dat was altijd gezellig, altijd leuk, altijd aanwezig. En, uh, maar ook wel iemand die, uh, ja, die de sfeer erover goed in kon krijgen en, uh, ja goed, als ik, uh, als ik het ook van mijn zwager hoor, mijn zwager is iets ouder, als ik. Die heeft natuurlijk uh, ook uh, aardige tijd meegemaakt en uh, ja, die zegt van ja god, uh, ik, uh, ik, heb, ik, ik zing zelf ook een beetje. En hij zegt ook, ja als je dan nu die optredens ze doen in je vader zo'n dan meegaan, zou ze het fantastisch vinden. Gewoon om daar al gewoon dat sfeertje mee te maken. En uh, ja, dat mis ik af en toe wel, in ieder geval ja. dat gevoel heb ik af en toe wel. En dan uh, probeer ik dan ook een beetje meer te genieten van mijn eigen zoon nu op dit moment. Ik denk dat het ook bewuster gaat, omdat je dan, uh, ja, weet je, omdat je vader zelf heeft gemist. Dus ja. wil je eigenlijk hem geven wat je zelf gemist hebt. Ja, je weet precies hoe het is als je geen vader hebt. Dus uh, je weet hoe ja, belangrijk nou, het is. Wel, ik kreeg al een hele goede stiefvader toen ik 14 was. In ieder geval, dat noem ik gewoon mijn vader nu hoor. Maar uh, die man heeft altijd heel goed voor ons gezorgd uh, daarna. En het is echt een wereldfan. En dat heb ik heb beter hadden niet kunnen treffen. Ja. Maar je eigen vader blijft toch altijd missen. Dus uh, ja, is toch zou graag een keer een dagje terug willen. Ja. Hey, en wat zou je dan doen met hem? Stel je bent weer terug in een tijd. en, je, en dan, ben je dan uh, de leeftijd die je nu hebt. of zou je dan het jonge jongetje willen zijn? Uh, ik denk dat ik de leeftijd van nu uh, zou willen hebben. omdat ik hem gewoon ook nu. Uh, ja, mee wil maken. Wel, wel hoe hij was, zeg maar. Maar uh, ik was zelf wel nu kunnen vertellen wat ik allemaal gedaan heb. misschien volgt hij het allemaal wel, ik weet het niet, maar we ja. dus zitten af en toe, bij ons in de familie is het ook een heel gevoelig onderwerp. Het is, mijn ene broertje die kan er heel goed mee omgaan, uh, uh, die andere, in ieder geval, ik kan er goed mee omgaan Maar mijn broertje, totaal, als je daarover begint en hij heeft er wat gedronken, dan uh, moet je er echt wel stoppen, want dan uh, slaat hij helemaal dicht. Oh. Dus het is in de hele familie is wel een heikel punt en ik had, toevallig had ik mijn concert 30 november in Noordwijk en uh, ik heb ooit een liedje opgenomen van Siska Peters, dat heet Zeeman. En uh, mijn vader was zat bij de marine en mijn broer zat op een grote mammut tank. En dat is, ligt bij ons in de familie heel gevoelig. dat liedje werd heel vroeg, vroeger werd dat heel veel vroeg gedraaid. Ja. Nou ja, toen, uh, toen ik ja, tijdens mijn concert mijn concert met dat liedje begon, stond mijn zus links van het podium echt, echt te grienen. Ja, toen was het bij mij ook gewoon even twee tellen klaar. En dan gelijk emotie in mijn stem en dat is gelijk weer wat anders. Maar, uh, maar is hij nou, ook... Blijft... Uh... Is hij daar ook aan overleden? Is hij ook in de, in de marine overleden of niet? Nee, nee, nee. Mijn vader, uh, mijn vader werd geopereerd uh, in het ziekenhuis, als zijn hart. Ja. En het ging fout. En mijn broer, uh, mijn broer uh, die, uh, was thuis, die was ja, net uh, een paar maanden getrouwd. Zijn vrouw ging de keuken in om even wat eten te maken. Ze kwam terug te en toen lag die dood op de bank. Gaat ja, Dus verdammen? Uh, ja, ja, dat is. Uh, ja goed, weet je, dat is natuurlijk wel hard, hard, hard gelach. En mijn zus die heeft dan mee, ook wat meegemaakt. In ieder geval, ja, vooral nog veel meegemaakt. Zeker dus omdat haar moeder uh, overleed tot jong aan kanker. Dus zij is eigenlijk de broer en de vader kwijt. Nou. En mijn vader is toen vertrouwd met mijn moeder. Het is een heel verweegwicht verhaal. Ja. Maar in ieder geval, daarom wil ik graag terug naar het verleden. En ik zou dan graag mijn zus en mijn broer en de hele familie mee willen nemen. Ja, zodat precies. we ook nog, nog, nog kunnen genieten van die ene dag. Ja, gewoon een mooie familiereunie terug in de tijd. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Daar zou ik een moord voor doen, ja. ja. Nee, dan begrijp ik, ik begrijp jouw keuze helemaal, Alex. Oké, okay. maar ik zou het ook wel leuk vinden om te vliegen, hoor. Ik heb zelf twee vogels. Ik <laughs> zou me met los willen vliegen door mijn huis en door de dingen. Ze kunnen niet naar buiten, maar dat zijn een fantastisch lijken. <laughs> Je hebt vogels? Gewoon als ik huisdieren? Ik heb twee zeekart oh. Ja, die vliegen, los in, die vliegen los in huis. Oh ja? Ik heb kan. Roze kakatoes heb ik, ja. Oh, dat zijn die uh, met zo'n gele snavel, toch? Zo'n gromme uh, nee, nee, snavel? Nee, nee, nee. Een hele roze bas, een ja. witte kop ja. en grijze vleugels. Ja, supermooi beest. Het zijn eigenlijk galas. En Amerika is oorspronkelijk uit Australië vandaan. Oh, wauw. Die vliegen fladderen rond dit. in jouw huis. ja, ja. <laughs> Ja. Nou, dan, dan, nou, ik vind dat jij het verdient dat je het gewoon allebei mag, Alex. <laughs> je hebt zoveel meegemaakt. <laughs> ik ja, gun het je. Tot, tot, tot, tot. <laughs> dank je hey, wel. Goeie reisdag naar huis en uh, fijne nachten. Ja, dank je wel. Oké, okay, doei Alex. Doei, doei. doei. En uh, nee, ja, ik ben ook, ook wel benieuwd uh, of jij zelf nog een dilemma hebt... wat je mij voor wil leggen of wat je andere mensen voor wil leggen. Want dat kan natuurlijk ook. Als je belt naar 0800-1121... En Remy, een hele goede nacht. Goeienacht. Hoi, je hebt je radio aanstaan, geloof ik. Zeker weten. je Zou je hem even uit willen zetten? Want nu hoor je ja. mij gewoon via de telefoon. Ja, ja klopt. klopt. Hé, <laughs> hey, uh, Remy, wat uh, zou jij kiezen? Wil je liever terug in de tijd of zou je liever willen kunnen vliegen voor één dag? Nou, ik zou denk ik toch kiezen voor... Het is allebei... Maar ik zou toch kiezen denk ik voor uh, terug in de tijd. Ja, en welke, waar wil je dan naartoe? Ja, nu zou ik natuurlijk iets, uh, iets geweldigs willen presteren. Dus uh, de, de Tweede Wereldoorlog willen voorkomen of zo. Oh, echt? Voor ik, nog, uh, ja, Voordat hij begonnen was, wil jij uh, dat ja. even bij, bij, bij Hitler bijvoorbeeld uit zijn hoofd praten? Ja, of uh, de mensen op het gevaar van racisme wijzen. Ja. Dat weet je wel. Ja, nou, dat vind ik wel mooi dat je dan... Uh, als je dan één dag terug mag in de tijd, dat je dat dan daarvoor gebruikt. Dus niet, uh, dat je niet aan jezelf ja. denkt, maar gewoon uh, de hele wereld eigenlijk, redden. Nou, als ik aan mezelf zou denken, dan zou ik gewoon vanavond over doen. Ja? Heb je een mooie avond gehad? Oh, superleuke avond. <laughs> Wat heb je gedaan dan? Uh, nou, ik ben stappen en mezelf draaien en een kraakbandje Dat heet uh, Op de Valrepen in Amsterdam. Dat is echt geweldig. Maar oh, dat zit aan de, rand, aan de rand van Oost. Amsterdam-Oost, toch? Ja. Ja. Ja, superleuk. Ik was voor de eerste keer. Ja, dat ziet met er altijd... Een sound het was een hele gezellige sfeer. Oh, dat ziet er in de zomer altijd heel gezellig uit, inderdaad. Want dan staan er allemaal uh, mensen buiten. En het is buiten heel, heel leuk, maar ik denk dat het nu vooral binnen was. Nee, het was nu vooral binnen. En ik, ben, ik ben gestopt, uh, of ik ben onderweg naar huis. Omdat ik morgenochtend weer lekker met de kinderen op pad wil ook. Maar anders had ik nog tot morgen morgenochtend dansen en spelen, joh. Ja, maar, maar hoe kwam het dan Super. dat het zo gezellig was? Wat maakt het zo'n leuk feestje dan? Nou, ik denk de sfeer. Het, is, het, is het danshalletje, zeg maar, daar. dat was heel klein. Ik denk dat er honderd, 120 mensen uh, hoogstens zien kunnen. Maar die waren er ook, weet je. Huh? En het was ja, ik heb toch een bepaald sfeertje. Een kraken, ja, de mix van krakers en regalivelles. Lekker knussen en dicht op elkaar en uh, zweten. Ja, dat is een hele goede avond. Maar dat komt ook vaak, uh, je gaat met wat voor instellingen je er toe gaat. Hè? En ik denk van nou, het kon wel eens weinig zijn. En, nou, het viel heel erg mee, het was een superavond. Ah, en als je... maar, maar als ik mocht kiezen, dan, mocht ik, dan zou ik echt, uh, echt de Tweede Wereldoorlog ja. overkomen natuurlijk. Ja, kon het ja, maar hè. Dus. Ja, ik hoorde het maar. <laughs> hey, maar uh, ik wou ook nog zeggen dat die Alex een indrukwekkend verhaal zeg. Ik wou bij bijna ophangen. Ik denk van, daar kom ik met mijn stomme verhaal over. <laughs> ja, Helemaal nee, maar ja, elk verhaal is mooi. Want het is gewoon, ja, dat is wat jij hebt meegemaakt. Dus uh, ik vind het inderdaad heel mooi ook hoor, van Alex. Mooi uh, dat hij het allemaal vertelt. Maar, uh, Zo is het ook. Ik, uh, ik ben blij ja. dat je het niet hebt opgehangen in ieder geval. Nee. Oké, okay. <laughs> Nou, dat wil ik even met je delen. Voor de rest wil ik heel veel succes wensen met het programma. Ja, dankjewel. Ik wens je een ik... fijne nacht. Ja, ik ga lekker slapen. Oké, okay. wat rustig, Remy. Oké, okay, doei. to the rhythm, with your hands up in the sky, feel the energy deep inside your system and leave this world behind, and leave the world behind you, and leave the world behind you. world behind you Als je net bent begonnen met uh, muziekinstrument spelen en je wil indruk maken dat dit wel een slimme manier is om dat te doen. Als je deze paar noten gewoon uit je hoofd leert, nou, dan klinkt het al heel, heel vet in ieder geval. Green Onions van Booker T. en de MG's hoorde je. En uh, nou, dan kom ik eigenlijk meteen op het volgende dilemma-case. Ja. Want uh, nou ja, goed, er zijn een heleboel dilemma's al voorbij gekomen. Of je terug kan in de tijd één dag, of liever één dag zou willen kunnen vliegen. Um, ja, liever de lokale weersomstandigheden bepalen... of op elk moment onzichtbaar kunnen worden? Ja, nou ja sowieso dat is onzichtbaar worden natuurlijk. <laughs> dat, is, dat is geen dilemma, kom op. Oh, nou, ik zou kiezen voor weersomstandigheden bepalen... want dan schijnt gewoon elke dag de zon hier in Nederland... en is het 30 graden. Ja, ja dat is ook wel weer zo. En ben ik lekker bruin. Maar uh, ja, en dan heb ik nog een vraag aan jou. Wil je liever alle muziekinstrumenten kunnen bespelen... of dat je alle talen kan spreken? Alle talen hè. Dus vloeiend Chinees, vloeiend Frans, vloeiend Engels. Of ja. Alle instrumenten. Ja, ja, ja dan, dan ga ik toch voor de talen, denk ik. Dat is, ja? dat is wel. Ja, ik heb altijd zoveel respect voor mensen die dan acht talen spreken of zo. Het lijkt me echt heerlijk dat je dan op vakantie bent. En dan um, uh, kan je dus nooit in de zeik genomen worden. Want dan denk ik oh een toerist, <laughs> dat ja, is waar, hè, die ja. kan ik lekker oplichten of zo. Dan, um, maar ja, dat, als zij dan wat zeggen in hun taal, dan kan ik die wel, uh, wel spreken. Ja. Ik denk wel dat je inderdaad een soort van alleswetend wordt als je alle talen kent. Ja. En ook heel erg bij de hand, ja. denk ik. <laughs> ja. Ja, en dan doe je heel lang alsof je het niet weet. Ja, ik zou dan toch weer... Ja, we zijn het echt niet met elkaar eens. Maar ik zou toch liever alle muziekinstrumenten kunnen bespelen. Want, ja? Ja, ik vind het... Ik omdat muziek zo'n universele taal is zeker? Nou, inderdaad. Het is, ja. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Nee, ja, omdat het gewoon uh, een manier is om je... Ja, het, het is allebei natuurlijk een manier om je te kunnen uiten. Maar ik vind muziek maken is dan een manier om je echt emotioneel te kunnen uiten. Je gevoelens over te brengen, maar dan in muziek. Ja, je hebt, je hebt nog wel eens, als je dan echt jong bent... dat je dan uh, denkt van, moet ik een muziekinstrument uh, leren bespelen? Nou ja, veel te veel moeite. <laughs> en dan later denk je, ah, ik had toch die, de gitaar of de piano. Uh, ja, gitar, je speelt geen instrumenten? Ik kan een beetje piano spelen, maar uh, dat moet ik echt wel weer oefenen... voordat ik dat weer goed kan. Dat van net, uh, van de Boekertie en MGs, dat kun je wel spelen? Uh, ja, waarschijnlijk wel. <laughs> maar mijn broertje die kan uh, dus gewoon, als hij een liedje hoort... Uh, op zijn gitaar of op zijn basgitaar... kan hij gewoon dat gaan spelen. Nou, dat ben ik echt heel dat wil ik op. dus ook kunnen. Ja, dat hij, dat, maar hij doet het gewoon op noten. Want hij heeft geen idee hoe hij noten moet lezen. Ja. Maar dan hoort hij het gewoon. Dan gaat hij even pingelen, kijken zo Stelt zijn gitaar af. En uh, binnen een half uurtje kan hij het liedje spelen. Dat is echt, echt heel knap. Heb jij nog een uh, dilemma die je mij wil voorleggen... Zo vlak voordat het programma van jou begint uh, start? Uh, Oké. Okay, nou, ik, ik doe even een, een dilemma. Niet, van, een, niet een soort van positieve... maar een beetje een vieze... Uh, of elke dag uit je mond poepen. <laughs> nee, of, of voortaan uit je mond poepen als je moet poepen. Of elke dag je teenagels eruit trekken. Ah, waar? waar. <laughs> Hoe kom je hier nou bij? Ja, ik, ik heb zo mensen die mij adviseren en die hele slimme dingen zeggen. En dan soms zeggen ze ook dit tegen me. Dus of je, je poept uit je mond. Ja. Eh... Uh, of je moet je teenagels eruit trekken. Ja, en je moet één van de twee doen. Ja, nou ja, dan zou ik toch het liefst uit mijn mond poepen. Dat <laughs> lijkt me het minst pijnlijk. ja. Ja, behalve als je, als je iets hebt, maar dan wordt het wel heel vies als, ja, je, als nee, je net je als je nootjes niet. hebt gegeten Oké, okay, zo. nou, uh, zometeen, start, vertel, wat ga je doen? Ja, nou ja, uh, Philip Seymour Hoffman, hè, groot acteur, groot Amerikaans acteur, die is overleden. Deze week heeft iedereen wel wat over gehoord. En uh, hij is overleden aan een heroïne overdosis. En sindsdien uh, is iedereen eigenlijk een beetje daar op die, op die druk aan het focussen. Van hoe, hoe slecht het is, hoeveel mensen er wel niet aan sterven. Dus um, uh, is ook gebleken dat je heel makkelijk heroïne kan krijgen in Amerika. Zelfs bij de McDonald's. Echt, echt bizar. En wij uh, zijn gaan uitzoeken, of onze drugsverslaggever eigenlijk... of je ook heel makkelijk aan heroïne komt in Nederland. Ik ben heel benieuwd. Ik ga luisteren en uh, ik ben er volgende week weer tussen 3 en 5. Tot dan. Ja.